Is met het NOS Journaal? In huis gebracht. De schutter was uit een auto gestapt en vuurde een aantal schoten af, mogelijk met een automatisch wapen, meldt AT5. Hij is er met hoge snelheid vandoor gegaan. Over de identiteit van de gewonden is nog niets bekend. In Amsterdamse wijk Geuzenveld werd vannacht ook geschoten op een pand, waar volgens buurbewoners een café in zit. Daar was niemand aanwezig.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 Minister Blok van Buitenlandse Zaken begint vandaag met zijn bezoek aan Sint Maarten, Aruba, Aruba en Curaçao. Hij gaat daar voornamelijk praten over de zorgelijke situatie in Venezuela. Het land verkeert in diepe crisis en daardoor vluchten veel mensen naar buurlanden zoals de Caribische delen van het Koninkrijk. Blok gaat het daar ook nog hebben over de wederopbouw na de ramp met orkaan Irma. Donderdag sluit de minister zijn reis af in Colombia, waar het vredesproces op de agenda staat. Het weer bewolkt en regen in het zuidoosten en oosten valt er het minst en het wordt 8 tot 14 graden. Morgen is het eerst wisselend bewolkt daarna ook wat zon maar later op de dag opnieuw buien mogelijk met onweer en het wordt dan 14 tot 18 graden. Dit was het ZFM verkeersupdate. verkeersupdate Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen...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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. And I know you All is look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 En daar word je toch helemaal blij van, van dit soort muziek. Een plaat uit de hitlijsten van dit moment. hoorde uh, Walker samen met Noah Cyrus. En dat was uh, de single All Falls Down. Je hoort hem waarschijnlijk vanavond ook weer in de Euro Breakdown. Die hoort tussen 7 en 9. De 40 beste plaat van Europa op een rij gezet door collega Mike Buley. Het derde en laatste uur van Zandvoort op Zaterdag van SOS. Met in de volgende onderwerpen. Uh, allereerst natuurlijk uh, om kwart over vier gaan we uh, bellen met Martijn Kabbes. Martijn Kabbes is uh, manager werving van het Fonds Gehandicapten Sport. En die zijn uh, gelieerd aan diverse uh, sportevenementen... met name op het gebied van sponsoring. En ook met, zijn ze verbonden aan de Runners World Zandvoort Sequiren. Hoe die link in precies in elkaar zit, dat hoort hier allemaal rond kwart over vier. In overleg met John Lemmens hebben we afgesproken... om half vijf even met John wederom contact te nemen. En die was natuurlijk voor ons, of is voor ons aanwezig bij VEW... SP Zandvoort, voor dus is nog, één, nog steeds 1 tegen 0. En om half 5 gaan we even met John Lemmens terugkijken... over hoe die wedstrijd is verlopen, met name de tweede helft. Ja, je hebt ook nog de veteranen, die spelen vandaag tegen Overbos uit. Ja? Daar was de ruststand 1 tegen 1. 1 tegen 1. En hebben ze ook een half uur pauze bij dit weer. Ja, waarschijnlijk wel. Het gevoelstemperatuur is daar op dit moment min 11. Min 11. Goed. Uh, dus het dier van de week uh, zal wellicht wat later uh, in, uh, geprogrammeerd staan. Dat komt natuurlijk allemaal door het interview met Martijn. Uh, en natuurlijk hebben uh, we het gedicht van de dag rond de klok van kwart voor vijf. Wellicht dat Pit Report uh, ook nog voorbij komt. Maar exacte tijden kan ik u daarbij niet geven. Nogmaals, dat allemaal in verband met de actualiteit en het interview met Martijn Kabbes. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En kijk gezellig mee in de studio aan de Tolweg, Tina. Doe je via www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl En kijk live mee. her. talks like you We zeiden het ze juist al in de evenementagenda, Albert-Jan. Volgend weekend een sportief weekend hier in Zandvoort. Met onder meer uiteraard de circuitrun. Nou, één persoon die daar ook over gaat... en we daar maar aan de telefoon hebben... is uh, Martijn, en wij gaan, uh, gaan met hem spreken. Goedemiddag Martijn, welkom in de uitzending. Hai, goedemiddag. Goedemiddag Martijn. Ja, uh, Fonds Gehandicapten Sport... Uh, ik kom straks even terug op de link naar de Runners World Zandvoort Circuit Run. Maar zou jij ons kunnen uitleggen wat uh, het Fonds Gehandicapten Sport in de breedte betekent? Ja, het Fonds Gehandicapten Sport uh, wil ervoor zorgen dat iedereen met een fysieke of verstandelijke beperking structureel kan sporten. En ook nog een keer dicht bij huis. Want uh, in Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een beperking. Dat is natuurlijk een enorm grote groep. En uh, wij willen graag dat de sportparticipatie van deze groep mensen omhoog gaat. Er zijn nog te veel drempels van mensen in een rolstoel. Of met een verstandelijke beperking. Of met een visuele beperking. Uh, er zijn nog te veel drempels voor ze om uh, te gaan sporten. Het zijn soms uh, fysieke uh, beperkingen. Soms is er gewoon een stukje uh, angst nog. Van, goh, kan ik wel sporten? Ben ik in mijn eentje op een vereniging? En dan val ik op. En soms zijn het echt ook letterlijk drempels die moeten worden overwonnen. Omdat een sportvereniging helemaal niet de rolstoelvriendelijk is. en niet toegankelijk is. Handicap Sport zorgt er in de breedte voor. Dat we al deze mensen, dus die 1,7 miljoen. Dat we die proberen te helpen om uh, te kunnen gaan bewegen en te sporten. En uh, binnen het uh, team van medewerkers van uh, het Fonds gehandicapte Sport... ben jij uh, de manager van uh, de afdeling Werving. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat betekent dat in het dagelijks leven voor jou? Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat wij eigenlijk uh, geldstromen genereren... zodat wij uh, die mensen aan het sporten kunnen helpen. Dus wij uh, hebben een uh, aantal zakelijke partners uh, die wij benaderen die aan ons verbonden zijn, die investeren in de sport En wij maken dan plannen met zo'n uh, grote partij om te kijken hoe we... Bijvoorbeeld met de ING hebben we het G-voetbal opgepakt. Uh, met de ABN AMRO uh, zijn we uh, G-hockey en rolstoeltennis opgepakt. Dus hebben we hebben heel veel van dat soort partijen waarbij we uh, die combinatie maken... om te zorgen dat wij uh, geld genereren. Dus dat is de zakelijke kant... Uh, twee, we hebben altijd een collecteweek, eentje per jaar. Die is over twee weken, de eerste week van april. Uh, dus dat is een, voor ons een belangrijke inkomstenstroom. Uh, wij hebben ook evenementen, eigen evenementen... waarbij wij relaties uitnodigen, zakelijke partners uitnodigen... Uh, waarbij we leuke dingen doen en vaak ook gekoppeld aan een veiling... of dat ze een stukje inschrijfgeld kunnen betalen. En uh, nou, daar kunnen we ook weer mooie dingen mee doen. En tot slot, en dan komen we bij de Zandvoort Circuit is dat wij ook heel vaak gevonden worden uh, door dit soort evenementen... en met de vraag van, God, zouden jullie uh, als goede doel uh, aan ons willen verbinden? Want wij zouden het als evenement mooi vinden dat we ook nou ja, uh, goede doelen helpen. En zo zijn wij ook bij de Zandvoortse Quirum terechtgekomen via de lokale rotary van, van Zandvoort... En uh, hoe moet ik dat dan in concreto voorstellen? Volgende week zondag, die, die, die, die uh, diverse afstanden die gelopen worden... Uh, uh, uh, uh, daar wordt dan geld ge ge gegenereerd ten behoeve van het Fonds Sport? Ja, er zijn, uh, mensen konden zich vooraf aanmelden via een uh, platform. Uh, dus een, een donatieplatform. Uh, dus al die deelnemers die kunnen, als ze zouden willen... het is geen verplichting, het is echt vrijblijvend... Uh, kunnen ze zich op de natieplatform kunnen zeggen... ik ga lopen en ik ga mij laten sponsoren door een aantal mensen om me heen... door vrienden, collega's, uh, familie, buurman, noem alles maar op... om te zorgen dat ik 100, 200 euro uh, bij elkaar uh, uh, spaar... en dat doneer ik aan fondsgehandicapten sporten. Nou, als dat gebeurt helaas nog niet in die mate dat alle deelnemers dat volgend weekend gaan doen... Maar dat kan ook niet, want het is het eerste jaar dat wij als Goede Doel eraan verbonden zijn. Maar het zou mooi zijn als we dat bijvoorbeeld volgend jaar... want dan mogen we ook weer het Goede Doel zijn. En dat we dan steeds meer mensen denken van... hé, hey, ik loop niet alleen voor mezelf om die marathon uit te lopen... maar ik kan ook nog een keer een goed doel steunen. Dus op zo'n manier proberen wij volgende week aanwezig ook te zijn... Um, we laten het ook zien. Dat vinden we heel belangrijk. Natuurlijk is het mooi als wij een geldbedrag kunnen in ontvangst mogen nemen. Maar we vinden het nog veel mooier om te laten zien wat we met uh, dat soort gelden doen. Dus volgende week zal bijvoorbeeld uh, de para Fleur Jong... Dat is een, uh, iemand die bij de wereld, absolute wereldtop uh, hoort. Dus het is een blade runnen. Die mist twee onderbenen door een ziekte. En die, die loopt op blades, de 100 en de 200 meter sprint. Dus die is ambassadeur bij ons. En die komt volgende week bij de Zandvoort run, komt zij het, uh, het startschot geven. Nou, Dan kunnen we laten zien dat wij haar ondersteunen. En dat het voor haar ontzettend belangrijk is dat zij support krijgt. Vanuit de mensen die daar ook een beetje geld bij elkaar brengen. Zodat zij haar sport kan, uh, uh, kan doen. Ik begrijp uit je woorden dat het een uh, meerjaren overeenkomst is met de zandwoords circuitrun. Ja. Dat het niet een eenmalig iets is, maar dat het ook volgend jaar we weer terugkomt. Ja, we zijn hartstikke blij dat ze voor ons hebben gekozen. Voor dit jaar en voor volgend jaar. Klopt. Uh, de bedragen die, die mensen nu... Aan, even in dit conc concrete geval... Hè, het is veel breder... en uh, de, de, de sport. maar even in dit concrete geval... er komt een x-bedrag, wordt er bij gewandeld... dat wordt aan jullie overhandigd... en wat gaan jullie dan met dat geld... in concreto doen? Zijn er al... de uh, uh, uh, afspraken wil ik niet zeggen... maar zijn er al doelen bekend... waar dat geld uh, naartoe gaat? Nee, nog niet zo concreet... Uh, we doen dat vaak in, uh, in overleg met de organisatie. In dit geval heeft uh, de Rotary voor ons uh, uh, gekozen. Dus we gaan ook met de mensen van de Rotary gaan we om de tafel om te kijken. Van, goh, is er in Zandvoort een uh, G-sportproject waar wij een deel van die opbrengst ja. aan kunnen uh, geven. Zodat zij in Zandvoort, mensen met een beperking, ook daar kunnen sporten. Dat kan tennisvereniging zijn, de voetbalvereniging zijn. En daar gaan we mee over in, in gesprek... om te zorgen dat het uh, lokaal ook uh, een deel van de opbrengst zeg maar, besteed wordt. Ja, dat was ook een beetje de, de insteek van mijn vraag. En het is ook hartstikke fijn dat je dat ook bevestigt... dat je in overleg met de Rotary een deel van de opbrengst... Uh, ook lokaal gaat besteden voor uh, G-initiatieven. Uh, ja, klopt. Goed. Ja, en we, laat, we laten ook zien, er is volgende week ook... Uh, hebben we een aantal mensen in een rolstoel die komen. En de mensen die zelf staan te kijken of de kinderen die meedoen... die kunnen zelf ook in de rolstoel gaan plaatsnemen... en een stukje gaan basketballen om te ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten. En dan toch graag te willen sporten, want het ziet er soms wat makkelijk uit. Maar als je eenmaal in een rolstoel zit, dan heb je twee handen nodig. Komt er nog een bal in het spel, dan kom je een hand tekort... En nou, dat is vaak ook wat de mensen dus teruggeven van, oh wacht, het is zo ongelooflijk moeilijk. Nu pas snap ik uh, hoe belangrijk het is uh, dat we mensen in de beperking uh, een beetje op weg helpen. Zodat die ook in beweging kunnen komen, kunnen sporten, kunnen hardlopen, kunnen fietsen, kunnen zwemmen. Uh, dus we laten het ook heel erg, uh, heel erg zien. En... Uh... We hebben natuurlijk allemaal mogen genieten vandaag de laatste dag van de Paralympics. Nou, Nederland heeft daar ook weer geweldig, geweldig gescoord. En een van jullie ambassadeurs was de tv-presentator Mark de Hond. Klopt. Ja, en jullie hebben vele ambassadeurs. Er zijn vele veel, veel bekende en minder bekende sporters en niet-sporters in Nederland... Die, die, die ambassadeur zijn voor jullie. En even een hele andere vraag. Stel, ik organiseer een, een sportevenement... En ik zou jullie als goed doel willen benoemen. Kan ik dan ook bij jullie terecht, als het niet zo, niet zo groot is of kleinschalig is? Zij, zijn ze dan ook welkom bij jullie om daar eventueel een, een sponsoring aan op los te laten? Ja, heel graag. Want uh, ja, wie het kleine niet eert, uh, dat staat bij ons hoog in het vaandel. Dus iedereen die een, de gehandicapten sport een warm hart toedraagt... of het nou een uh, lokale basisschool is waarbij ze een uh, project hebben gedaan... en uh, statiegeld hebben ingezameld en 25 euro voor ons gehandicapten sport. Prachtig mooi initiatief. Het gaat ons ook om een stukje uh, besef, uh, een stukje voorlichting... Um, en alle kleine beetjes uh, helpen om te zorgen dat we die 1,7 miljoen mensen in beweging kunnen krijgen. Dus ja, lokale initiatieven, uh, supporten en ondersteunen uh, alles. En uh, we kijken vervolgens ook goed hoe we dat kunnen helpen. Dus we, hebben de, we hebben op de afdeling ook mensen zitten die dan tips kunnen geven wat je zou kunnen doen. Uh, hoe je het zou kunnen oppakken, wat onze ervaringen zijn. Dus uh, nee, heel graag, ja. En als luisteraars contact met jullie willen opnemen, via welke website kunnen ze dan die informatie die jij nu via de radio geeft, uh, daar uh, uh, meer informatie over kunnen uh, opvragen? Dan kunnen ze naar www.fondsgehandicapsport.nl. Die verstonden we niet, ze... dat zeg ik expres. Maar kan je die nog één keer herhalen? Heel graag. <laughs> www.fondsgehandicapsport.nl. Daar staat informatie over onze organisatie, maar daar kunnen mensen ook, als ze willen, een donatie doen. Uh, volgend weekend zijn we ook aanwezig, dus ook daar kunnen mensen ons aanspreken, vragen stellen. Uh, ik hoop dat volgende week iets warmer is. Uh, <lacht> Dan vandaag, want dan uh, wordt het wel heel zwaar voor alle deelnemers. Ja. Maar nee, wij, wij kijken er erg naar uit. En we zijn uh, erg trots op het feit dat wij voor dit uh, mooie evenement het goede doel zijn. Nou, wellicht dat we met elkaar volgende week zondag uh, tegenkomen op het circuit Martijn. Ik zou zeggen, tot zover. Hartelijk dank voor je duidelijke uitleg en uh, toelichting. En ik hoop dat het volgende week prachtig weer wordt. En heel erg druk met heel veel lopers. Voor het goede doel, hè? Zeker. <laughs> Oké okay, Martijn, hartstikke bedankt voor, uh, voor je tijd. Ja, ook bedankt. Dag hoor. Dankjewel Martijn en heel veel uh, succes met uh, deze goede stichting... en het goede doel uh, ja, wat jullie nastreven. Sport is zo belangrijk en ook voor uh, alle gehandicapten hier in Nederland. De fonds is volgende week het goede doel van de Runners World Sequieren en daar mogen we best wel een beetje trots op zijn. Want sport is belangrijk voor iedereen en uiteraard ook voor uh, die 1,7 miljoen gehandicapten die uh, sport ook nodig hebben. Ja, de voetbalwedstrijd van vandaag, Sean. Uh, hoe was het uh, met de heren van SV Salvoort? Nou, ze hebben winnen afgesloten. klaar water maken. Wauw! Wat een mooie idee. En in de aller, allerlaatste minuut was het uh, Nijtenberg... die voor 2-1 een schitterend doelpunt gemaakt heeft. En Zandvoort gaat met de volle buik naar huis. Ja, dat, dat hadden we eigenlijk niet meer verwacht, John. Nee, in de laatste 20 minuten was het echt geweldig voetbal. Zoals we Zandvoort zien voetballen, gebeurde het niet ook. Dus, uh, nee, ze hebben... naar uh, de, uh, de hele wedstrijd 21-1 misschien heeft. Maar de laatste 20 25 minuten namen ze echt de leiding... En hebben ze druk gezet en hebben ze VW, uh, ja de uh, verlies uh, toegewacht. En we gaan weer gewoon door met onze drie punten binnenhalen. Ja, dat is hartstikke mooi. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met uh, de conditie van de heren van S.W. Salvoort. Die is gewoon natuurlijk optimaal op dit moment. En van de tegenstander waarschijnlijk iets minder. Uh, dus uh, we, kunnen, we kunnen tevreden zijn hier. We gaan een feestje vieren. Ja, doei. Oké, Sean, dankjewel. Heel fijn weekend en bedankt voor je verslag vandaag. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer, Sean Lemmens. Dankjewel, inderdaad. Het voetbal van vandaag. Een 2-1 winst voor SV voor tegen VEW. I know what you doing, when you flip your head like that. Body language so fluent. I can read your silhouette.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 We nou gewoon Albert-Jan even met rust moeten laten... en dan kwam het allemaal wel weer goed met de heren van uh, SV Salford. Een 2-1-winst vandaag tegen VEW en die hadden we niet meer verwacht. Jorda, trouwens, No You Better, de nieuwe single van Faiz. We draaiden er nog eentje en dan weer nieuwtjes bij CFM. En die ene is uh, Feel It Still. Ja, wat ze later ik na vijf uur krijgen we hem weer. Hij is dan weer in de studio, we hebben het al, Fred Hij met Entertainment for You. Tussen vijf en zeven, en daarna tussen zeven en negen, de Euro Breakdown. Met Mike Bulley en Philitz Stildeplaat, die je zojuist hoorde, staat daarin ook op dit moment hoog genoteerd. Zes overal, half tijd voor het dier van de week. Wie hebben we in de aanbieding? Pebbles. Pebbles. Pebbles. Pebbles. Hetzelfde als vorige week, want... Het is wel sneu, want uh, ze was uh, al eerder in het uh, dierentuin, maar toen was ze weg en nu is ze weer terug. Zoals, en, en zoals ze zelf ook zegt... helaas ben ik nu weer terug in het asiel... omdat ik niet goed alleen kan zijn. Ik ben bijna drie jaar oud en ik luister naar de naam Pebbles. Ze vinden me hier een hele mooie hond. Ik ben lekker actief en luister goed. Ik ben sociaal met andere zelfverzekerde honden. En onzekere honden daarentegen reageer ik wat heftiger op... want die kan ik de baas. <lacht> ow, ow. Kinderen en mensen zijn een groot feest... Ik vind alles en iedereen even lief en leuk. Katten werd ik niet gewend in mijn eerste huis... maar mijn vorige baas had katten... en hier reageerde ik na een, tij na een tijdje uh, gewenning vriendelijker op. Het is wel heel belangrijk dat de katten uh, aan honden zijn gewend. Ik lig het liefst de hele dag lekker te slapen in mijn mand of op de bank. Als het zonnetje schijnt is dit heerlijk warm en lig ik graag in de zon. Doordat ik nog jong ben, zit ik vol met energie. Ik hou van rennen en spelen. Een cursus is zeker aan te raden om de puntjes op de i te zetten... en een goede band op te bouwen met mijn baas. Bent u op zoek naar een vrolijk en actief maatje? Dan hoef ik niet alleen thuis te zijn. Ben ik uit u een stabiele reu in huis... en alle tijd om dit rustig op te bouwen. Neem snel contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Pebbles? Pebbles verblijft momenteel in het Dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. En de telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemerland.nl. Want ook Pebbles verdient een thuis. Dus Zo is het maar net, eh, albert en volgens mij gaat Pebbles... gewoon de halve marathon volgende week lopen. <lacht> <lacht> Runners wil zich circuitrun. Nummer 1, Pebbles. Dier van de Week, je we oh, zojuist bij Sierpem. Te vinden trouwens het Dier van de Week en alle oh, andere oh, leuke dieren... aan yeah, Keesomstraat nummer 5. Oh, het kennen maar dieren thuis hier in Zandvoorts. But you qualify. was het, de disco klassieker uit de jaren van Ready for the World, je hoort de Zo krijg je hem het gedicht van de dag, maar eerst gaan we nog even naar Volumia luisteren. Hier is Hou Me Vast. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Niemand weet waarom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 Leventjes te veel. Bij jou zijn is dan alles wat ik wil. Niemand weet waarom geluk soms wegbaat. Niemand weet waarom die bloem verwelkt. Niemand weet waarom jij de enige bent. Die ik vertrouw, maar ik weet dat ik van je hou. En hou me vast, leg mijn hoofd lief op je schouder. En hou me vast, streel me zachtjes door mijn huil. Hou me vast, en soms wordt het allemaal gewoon bij jou zijn, is dan alles wat ik weet. Op je schouder, o, hou me vast, streel me zachtjes door mijn haar. O, hou me vast, soms wordt het allemaal even te veel. En, bij en we, we draaien bijna helemaal op de zingel van Volumia en hou me vast. Veel. Zo vlak voor het gedicht van de dag. En ik weet nu welk het geworden is. Het is het gedicht ons dorp geworden. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Waarop een kerk. Een kar, een schelpenvisser met paard. Slagerij Vreeburg in de Haltestraat. Café Koper. Een wethouder op de fiets. Het zegt ons allen iets. Maar dat is waar ik nu woon. Ons dorp. U weet nog hoe het was. Visserskinderen in de klas. En een kar, een schelpenkar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor. En een zandweg tussen helmgras door. Leefden we eenvoudig in zandvoort toen. In simpele huizen aan de zee. Inmiddels huizen met een heg. Maar blijkbaar leefden we vroeger verkeerd. Ons, ons dorp is nu gemoderniseerd. En zijn we en zijn we op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is. We zien zelfs Max verstappen op het circuit en wonen in nieuwbouw flats Met flink veel strand, dat kun je zien. De dorpsjeugd klit nog steeds op het gasthuis bij elkaar. Scooters, jeans en joelt wat mee met keiharde muziek. Ik weet het, ik weet het. Het is hun goed recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Het maakt me dus ook wat melancholiek. Ik heb hun opa's namelijk nog gekend. Die kochten vroeger zoethout nog steeds voor een cent. Ik zag hun oma's haring kaken. Ons. Ons dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht. Een aanzicht met herinneringen. Weer een mooi gedicht van de dag, Albert-Jan. Ons dorp. Van wie ben je erin, hè? He, zullen we het dan maar zeggen? Zo ging dat vroeger uh, hier in uh, Zandvoort, uh, Fred. Want ik zie je zo <lacht> kijken. Wat, wat is dit nou weer? Wat hoor ik nou allemaal? En de vissershuisjes natuurlijk. Uh, ja, een uh, woonkamer van uh, iets meer dan tien vierkante meter. Daar had je het wel gehad, hoor. Dus... Je hebt ze nog steeds, die, die, die leuke oude schattige huisjes hier in Zandvoort. Wil jij trouwens meebeslissen in het dorp, in ons dorp? Laat dan je stem niet verloren gaan. Aankomende woensdag de gemeenteraadsverkiezingen. Dus stem 21 maart op jouw favoriete politieke partij hier uit ons dorp.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 Ren, zij, of zij. maar het is een straat. Ik was een kind, hoe kon ik weten? het gedicht van de dag, Ons Dorp, was natuurlijk gebaseerd op Dijsplaats. Wim Sonneveld, hoor je, met Ons Dorp. En daar zijn we nog steeds trots op, op Ons Dorp. Fred, goedemiddag. Een hele goede middag. Jij bent er weer, gezellig. Ja, ja, het is een beetje frisjes buiten. Beetje frisjes, uh, ja. Ja, ja. zo min 11 gevoelstemperatuur. Uh, nou ja, plus minus. word je, je niet vrolijk van. Maar waar je wel vrolijk van wordt, is jouw programma zo dadelijk om vijf uur. Ja, ja, we gaan dadelijk als eerst van start met Mike Daanen. Die is hier eventjes in de studio visite van, vanwege zijn nieuwe single. En ja, die is getiteld, jij en ik... En ja, voor de velen zullen dat, uh, van de Nederlandstalige muziek, uh, zullen dat uh, zonder bekend zijn. Uh, daarna gaan we nog eventjes bellen met, even uh, kijken, Bob Offenberg. En uh, ja, ik voel me super. Ja, ik ook wel. <lacht> Beetje koud, maar ik voel me super. Ja. En uh, Johnny Valentino. En uh, wat is het leven zonder liefde? Mm, nou, ook een, uh, een mooie titel. Ja, nou, dat nou, wordt, wordt, wordt zo duidelijk. Nou, dat uh, zeker. The for zeker. <lacht> Gezellig, man. Vol programma. Ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Hartstikke goed. Heerlijke muziek. Ja, dat sowieso. Ja, uh, zo is het. Nou, ja. wij gaan ook nog even heerlijke muziek draaien. En we, en Mike Dane in de studio, hè? Mike Dane in de studio, I ja, ja. Live. Dat is, live aanwezig. Dat is leuk, dat is leuk. Hij komt ja. waarschijnlijk met de auto, hè? Ja, ja als het goed is wel. En uh, ja, wil iemand hem uh, tegenkomen, dan uh, ja, een bakje koffie halen op, uh, op de Tolweg-Tina. Tolweg-Tina, meld je ja. van tevoren wel even aan. Ja, dat wel, 5730393 even bellen Niet, niet te veel, hè? Nee, precies. Nee. Al die vrouwelijke fans voor uh, Mike. Ja, ik zie het al helemaal voor me, hè? Die trap op. Stormen ze die trap op. Stormen ze zo de, de studio hier van uh, CFM. Ja. En daar zit hij dan, Mike, uh, dames. Als ze maar alle broeken aanhouden dan. Dat is <laughs> dadelijk daar vijf uur. samen met Vrijvertretij in Entertainment for You. En hier is Vercal Sharky. I hear a lot of stories I suppose they could be true All about love. taking out the risk of 80 met Furkel, Sharky en een cootharts. Helaas kunnen we hem niet helemaal meer draaien... ...want Fred staat alweer te trappelen om het over te nemen. Zo dadelijk na vijf uur met Entertainment for You. Dankjewel Albert-Jan weer voor de uitzending van vandaag. Ja, Rob, het was weer, het was weer gezellig. Het was weer een feestje. En zo dadelijk ook nog John even bedanken voor ja. het voetbalverslag. En maandagmorgen worden we herhaald. Zo is het, tussen 8 en 11. En uh, ik, uh, ik zou bij deze nog even gebruik willen maken om iedereen op te roepen om niet uw stem verloren te laten gaan. Aanstaande woensdag stemmen dus. En vergeet ook het referendum niet, hè? Ja, die heb die ja, ja, ik. Ja, ja, ja. ja, die is er ook nog. Ja, toch? Ja. Oké. Okay. Nou, we zeggen veel plezier met uh, Fred. Hij is er weer zodanig na vijf uur. En wij zijn er volgende week weer. Zijn we er weer? En dan is nog één nachtje slapen en dan uh, barst het Formule 1 geweld weer los. Kijk, ja, leuk. Wel vroeg in de ochtend. Australië, tien over zeven. Albert Park. Mooi. Dus nou, we gaan weer de goede kant op. Nou, we moeten weer ook nog een beetje meewerken. Daar zijn we helemaal blij. Tot volgende week. Dag. Doei, -doei.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 was always insecure. Uh -huh.